8 uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. De slepende politieke discussie in Nederland over de aanschaf van JSWF-gevechtsvliegtuigen is voor de Amerikanen een hoofdpijndossier geworden. Zo valt op te maken uit documenten die de NOS van Wikileaks heeft gekregen. Tientallen ambtsberichten gaan over de opstelling van de PvdA. Die partij zette geregeld de hakken in het zand. Hoewel verschillende kabinetten het Amerikaanse toestel wilden kopen.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 Er wordt geschoten tussen het leger en de presidentiële garde. Eerder vandaag is het hoofd van die garde gearresteerd. Hij en enkele van zijn ondergeschikten worden beschuldigd... van het ondermijnen van de staatsveiligheid en het aanzetten tot geweld. Premier Ganushi heeft gezegd dat er morgen een nieuwe regering komt.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 Van de familie van het slachtoffer tot stand is gekomen. Het weer vanavond opklaringen en droog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. En later in de nacht volgt er in het westen al wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig bij ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WPRO NTR. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wielen en naast mij zit Isolde Hallensleben. En vandaag in Labyrinth gaan we in op de duistere kanten van het knuffelhormoon. En hoe is het mogelijk dat een Parkinson-patiënt die letterlijk geen stap meer kan zetten... nog wel in staat is om te fietsen? En hoe je met het mineraal olivijn een deel van het CO2-probleem zou kunnen oplossen? En dagelijks een beetje alcohol zorgt ervoor dat je minder snel suiker krijgt. Nou, heel veel onderwerpen dus. En vandaag een heel zoetje hoogleraar in labyrinth. Hier bij ons in de studio Karsten de Dreu. Hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Wij gaan het hebben over oxytocine. Of in de volksmond wordt het ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het is heel veel nieuws geweest. Wat is eigenlijk de meest foute kop geweest die u heeft gelezen? Waarvan u dacht, nou, dit slaat echt alles. Nou, de aanleiding van ons onderzoek was een hele foute kop. Uh, in een of ander Amerikaanse blok, geloof ik. Uh, oxytocin turns Dutchmen into racists. Dat was een brug te ver in meerdere opzichten. Dat is volstrekte <laughs> onzin. Uh, ik begrijp wel hoe ze erbij komen, maar uh, dat is absoluut niet wat we gevonden hebben. Dat kan ook helemaal niet. Het is nee. ook nog een hele lange kop. Meestal is een kop fout omdat hij kort moet zijn. Maar dit is dan ook nog een, nog een ontzettend Ja, het is zelfs lange langer dan de kop van ons eigen artikel. Dus, uh, ja. Ja, dat, nou, daarover ja. gaan wij het straks hebben. Maar er nou, moest nou, ook een element dan toegevoegd worden. Ja, ja, ja. ook dat. En uh, dat is Olaf Schuiling die u hoorde. Emeritus hoogleraar Geochemie. U maakt kans op 25 miljoen dollar. Wanneer is het eigenlijk? Wanneer hoort u de uitslag? Het had afgelopen eind, afgelopen, eind 2010 moeten zijn. Maar het is ondertussen zo dus dat ja, er zijn nog een paar mannen over zijn. En die gaan, nu gaan ze een conferentie beleggen met die overgeblevenen. En, dan, uh, en ze hebben ons daar zelfs wat geld voor beloofd... om het voor te bereiden enzovoort. Maar nou ja, het, ergens de komende maanden... En okay. welke, welke 25 miljoen gaat het ja, dan aan? Van de straks... Virgin Earth Challenge. Dus uh, Sir Richard Branson heeft vier jaar geleden een prijs uitgeloofd van 25 miljoen dollar... voor de man die het beste idee heeft om 1 miljard ton CO2 uit de lucht te halen. En dat bent u misschien. Dus daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En in de studio in Nijmegen hoogleraar neurologie aan het UMC sint Radboud in Nijmegen. Bas Bloem, bent u daar? Ja, ik ben er. Goeie avond. En u hoort ons luid en duidelijk. Uitstekend. <laughs> Vanavond gaan we het met u hebben over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Maar laten we eerst even luisteren naar het verhaal van twee patiënten. Ik ben uh, Guus Mazen. En uh, ik heb uh, 24 jaar bij de magischeer gewerkt. Ik ben Hans Holsman en ik ben 25 jaar strafkamergevier bij de rechtbank Arnhem geweest. Dat was uh, tijdens hardlopen, merkte ik dat ik tijdens een, een 10 kilometer loop bij 5 kilometer gewoon moest stoppen en dan uh, kon ik weer doorlopen. Dat waren de eerste sympt symptomen. Ik had een schrijvenberoep beroep waarbij ik zoveel zat te schrijven zat te typen. Ik merkte dat ik bijvoorbeeld moeilijk moeilijk kon vastpakken of een gulden uit een portemonnee dubbeltjes. Dus de fijne motor is En op een gegeven moment ging ik naar cursus. Ik kreeg het woord. Mijn schouder begon te trillen. Het zweet brak me uit. Dus ik dacht: hé, dat is niet goed. Een paar maanden later was het uh, oordeel daar, uh, Parkinson. Ja, uh, je weer stort in. Dat verwachtte je gewoon niet. Het grootste probleem vind ik eigenlijk dat je je eigen lichaam niet meer onder controle hebt. De ene keer kan ik alles. En de volgende keer kan ik, kan ik niets. En dat, en dat schommelt de hele, de hele dag door. Op een gegeven moment eh, krijg ik een signaal in mijn benen dat mijn benen gaan haperen. Dan moet ik een paar keer achter, achterlopen, naar voren lopen, links, rechts lopen. En dan voel ik dat mijn benen gewoon weigeren, dienst weigeren. En dan kan ik gewoon mijn benen niet meer... Mijn rechterbeen is een probleembeen. Dan kan ik mijn benen niet meer van de grond krijgen. Ik zei ook wel eens bij de kassiaire... Hij zegt, uh, een van die, van die dames die daar ook in de rij staan, kan je niet opschieten. Ja, ik heb de precies van Parkinson, het gaat niet. Want er zijn momenten gewoon dat ik gewoon vaststa En dan kan ik niet vooruit en achteruit. Ik kan moeilijk lopen, maar als ik wel kan lopen, kan ik niet zomaar een zebra oversteken. Want als ik daar halverwege blijf staan, dan werkt er zoveel spanning bij me op. Ook door de toeterende auto's en het dat ik niet verder kan. Dat ik blokkeer en absoluut niet verder kan bewegen. Met fietsen heb ik dat niet. Ik fiets gewoon inmiddels 1.000 tot 1.200 km per jaar. En ik fiets gewoon op en een wolfeze, 5 km in vijf 5 km terug. Smiddags dus was het een demonstratie van een fietsenfabriek. En ik dacht van nou, zou ik het proberen? Dus ik voorzichtig op de fiets gaan zitten. En ik kon fietsen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik kon nog 5 jaar weer fietsen. Ik ging voor het eerst met mijn zoontje fietsen. Papa, je rijdt, 14, je rijdt 15 kilometer, papa. Goed zo, nog 16 kilometer. En dat is zo'n bijzondere ervaring, want ik, ik hoor er weer bij. Ik, uh, ik ben niet afgeschreven, zeg maar. Ik uh, ben al van mijn uh, 18 jaar aan het, het badminton. Nou, ik uh, speel vier, nog uh, drie tot vier keer in de week... En ik ben uh, verleden jaar, ben derde geworden Europese kampioenschap, aangepaste sporten. als ik naar uh, de serviceplek loop, dan moet ik over nadenken. Maar komt die shuttle in het veld, dan sla ik die shuttle in één keer raak. En dat is gewoon een automatisme. De spelers waar ik uh, tegenspeel, die weten dat ik Parkinson heb, maar ze sparen mij niet. En ik spaar hen ook natuurlijk niet. Probeer de ziekte te aanvaarden. Als je niet aanvaardt en je blijft vechten zoals ik het in het begin heb gedaan, dan ga je kapot. Je gaat van kleine dingen houden, je gaat van kleine dingen genieten. Als ik bij wijze van spreken drie minuten moet doen over een schoenveter vastmaken, dan ik, vind ik dat al een, uh, wat ik weer goed gedaan heb. Ik heb zo'n keer gehad dat we op het strand waren. En toen deed ik een wedstrijdje met mijn vrouw, wie het eerste in het water zou zijn. En toen, uh, toen zeiden mijn kinderen, kom op, papa verliest toch ik kan nog niet lopen, maar ik liep ze er, er wel uit. Maak een goed moment. Het verhaal van Hans Holtsman en Guus Maassen. In de studio in Nijmegen dus neuroloog Bas Bloem van het UMC sint Radboud. U behandelt uh, deze twee mensen ook. Hoe is dat mogelijk? Dat iemand niet kan lopen of nauwelijks kan lopen... maar wel in staat is om, om te fietsen of zelfs te badmintonnen? Ja, het is een hele wonderlijke observatie. Uh, mensen die daar ook niet mee vertrouwd zijn... die denken soms, ja, wat is dat voor gekkigheid? Is dat wel echt de ziekte van Parkinson of, of belazeren die mensen misschien de kluit? Nou, dat is alles behalve het geval. Het is een ingewikkelde materie. Er zijn een paar verklaringen voor. Eén uh, verklaring is dat uh, het gebied dat kapot is bij de ziekte van Parkinson... is eigenlijk het gebied die zorgt dat we dingen automatisch doen. Uh, gezonde mensen kunnen lopen zonder erbij na te denken. Het gebied dat in gaat... de hersenen bedoelt u dan? Ja, precies. Ja. En dat gaat dus kapot bij de ziekte van Parkinson. En kennelijk zijn... Uh, programma's Motorische programma's die veel jonger zijn evolutionair gezien. Zoals bijvoorbeeld badminton of fietsen. Dat is eigenlijk veel, een veel jonger programma. Die, die, die liggen kennelijk in andere gebieden van de hersenen opgeslagen. En kunnen soms nog heel goed bewaard zijn. Ik heb ook wel eens het verhaal gehoord van iemand uh, die zijn hele leven al uh, in een rolstoel uh, zat. En die ineens toen er brand uitbrak het gebouw uitrende. Ja, er zijn inderdaad... Uh, ja, legendarische anekdotes van mensen die inderdaad als eerste buiten stonden... en uh, soms nog andere mensen hielpen en vervolgens weer neerstortten op straat... Om, om daar weer immobiel te liggen en niet meer te kunnen bewegen. Uh, dat, uh, dat heeft weer een andere verklaring. Dat heeft waarschijnlijk met emoties te maken. Dus het interessante is dat je um, om bewegingen te kunnen maken... heb je de hersenschors nodig. Maar die moeten wel een soort startcommando krijgen... van die gebieden die um, diep in de hersenen gelegen zijn. Dat noemen we de basale kernen. Die zijn ziek bij de ziekte van Parkinson... Maar kennelijk kun je die hersenschors toch ook op een andere manier aan de praat krijgen. Onder andere door hele krachtige emoties, zoals zo'n brandend huis. Nu was u uh, minder dan een jaar geleden nog uh, te gast bij de VPRO Radio. En toen deed u een oproep aan mensen. U vertelde over mensen die wel konden uh, fietsen, maar niet meer konden lopen. En daar kreeg u heel veel reacties op. Wat is het gevolg daarvan geweest? Ja, het, ik moet zeggen, het was prachtig. We hadden toen een uh, patiënt beschreven in de New England Journal of Medicine. Dat is een uh, ja, medisch toptijdschrift van iemand die niet meer kon lopen... maar nog wel kon fietsen. En dat zijn video's die de hele wereld zijn overgegaan. En toen heb ik inderdaad zo'n oproep gedaan aan mensen van... als u zoiets herkent, laat het me dan weten. En echt over heel de wereld honderden, zo'n duizenden e-mails gekregen... van mensen die zeiden, ja, maar wij wisten dit al lang. En het interessante is dat, denk ik, wij als dokters... veel te lang over het hoofd hebben gezien... wat mensen eigenlijk nog wel kunnen. Hè? Dokters concentreren zich heel erg op wat mensen niet meer kunnen... Maar wat meneer Holtzman, denk ik, ook heel mooi in zijn verhaal zegt... is kijk nou naar veranderde dingen die je nog wel kan doen. En kennelijk kunnen ook mensen met de ziekte van Parkinson... toch nog door het benutten van die compensatiemechanismen in de hersenen... heel veel dingen doen. En dat vind ik uitermate fascinerend. Omdat het aan de ene kant, zoals, denk ik, allebei de patiënten zeggen... heel veel hoop biedt. Het maakt je niet uh, een, een, een zielige patiënt... maar het zorgt dat je toch actief in het leven kan staan... Maar het is denk ik ook uitermate belangrijk voor de revalidatie van dit soort mensen. Want niet bewegen is heel slecht voor je gezondheid, om allerlei redenen. En dat is extra slecht als je de ziekte van Parkinson hebt. Dus bijvoorbeeld door te fietsen kun je mensen toch weer aan het bewegen krijgen. En dat heeft vervolgens weer allerlei gunstige effecten. Levert het u ook inzicht op over de ziekte? Het, het feit dat mensen de ene beweging wel nog kunnen en de andere niet? Jazeker. Het, uh, uh, wij proberen nu met functionele MRI... dus dat is een, uh, een techniek waarbij je uh, echt uh, de activatie van hersengebieden kunt zien... terwijl mensen bepaalde opdrachten uitvoeren. Nu ook echt te snappen hoe het kan dat iemand die bepaalde bewegingen totaal niet kan maken... Uh, toch in staat is om andere bewegingen wel te maken. En wat blijkt is dat uh, bij de ziekte van Parkinson... in feite uh, vroeg in de ziekte dat er een relatief klein gebiedje kapot gaat... maar er zijn nog grote gebieden die nog helemaal heel zijn... En kennelijk is dat brein in staat op het moment dat er een kleine lokale beschadiging is... om die andere gebieden in te zetten voor functies waar ze oorspronkelijk helemaal niet voor bedoeld zijn. En dat is natuurlijk razend interessant, want nogmaals, dat biedt je allerlei aangrijpingspunten voor therapie. Aan de ene kant een stuk revalidatie, zoals het mensen op een fiets plaatsen. Maar waar we nu ook druk mee bezig zijn, is om te kijken of we hersengebieden kunnen vinden... die tamelijk aan de oppervlakte liggen in de hersenschors om die vervolgens uitwendig met bijvoorbeeld elektrische stimulatie extra aan het werk te zetten en op die manier hele nieuwe therapeutische interventies uh, te ontwikkelen en nou uh, hebben jullie ook een nieuwe manier van diagnosticeren gevonden dat je dat je goed kunt kijken wat iemand nou heeft want er blijkt ook nog een onderscheid te zijn dat moet u maar even uitleggen tussen parkinson en parkinsonisme wat het ook zijn mogen ja dat klopt dus um... Ja, als neuroloog zie ik regelmatig mensen die stijf zijn of traag of trillen. En dan denk je zelfs als leek al heel snel aan de ziekte van Parkinson. Maar het blijkt dat heel veel van die mensen niet de ziekte van Parkinson hebben. Maar wat we noemen een vorm van Parkinsonisme. En dat is eigenlijk een verzamelnaam voor misschien wel 10, 20 ziektes die daarop lijken. Die dus ook die stijfheid en die traagheid geven. Maar die eigenlijk allemaal een veel slechtere prognose hebben. Die mensen gaan veel sneller achteruit. Die hebben een minder goede reactie op de therapie. En veel van die mensen gaan ook eerder dood. Dus zowel voor de dokter, maar natuurlijk voor de patiënt... is het heel belangrijk om dat uh, onderscheid te kunnen maken. Vroeg in het beloop van de ziekte. Maar dat blijkt ontzettend lastig te zijn met het blote oog. Dus wat we nu gedaan hebben... dat is een artikel wat we vorige week in de Lancet uh, hebben gepubliceerd... is uh, 150 mensen met uh, zo'n beeld waarbij we dachten aan Parkinson... maar het eigenlijk niet helemaal zeker wisten. Die uh, mensen hebben we uh, twee hersenscans aangedaan. Een ruggenprik en een spierzenuwonderzoek We hebben dus echt een paar duizend euro aan onderzoek aan die mensen verspijkerd en die mensen vervolgens drie jaar vervolgd. met het idee dat als je die mensen drie jaar vervolgt... dat je dan de diagnose wel zeker weet. Want dan weet je hoe snel ze achteruit zijn gegaan... hoe ze zijn opgeknapt op de therapie... of er nieuwe symptomen zijn opgetreden. En toen hebben we na drie jaar teruggekeken naar dag nul... naar al die dure onderzoeken... en gekeken welke van al die dure testen... nou het beste voorspelde wat de diagnose was. En tot onze verrassing was het één vraag die eruit kwam. En dat was de vraag, kunt u nog fietsen? En die versloeg al die dure onderzoeken. Dus dat was wel een verrassende bevinding. Dan wordt je ook gelachen door onze hoogleraar psychologie Karsen de Dreu. Ja, ik vind het schitterend. Dat is, uh, ja, dat is een erg mooi, uh, mooie bevinding. Ja, ja absoluut. Ja, ja het leuk. is, het, het, het raakt ook echt, vind ik... Het, dat is het aardige, een beetje aan, aan de essentie van mijn vak. En, en, en ik denk ook aan uw vak. Dat is gewoon het kijken en luisteren naar mensen. Ik denk dat we uh, zeker in de, in de geneeskunde veel te snel grijpen... naar duur aanvullend onderzoek als, als je het even niet weet... En uh, ik denk dat, dat uh, als we met z'n allen de, uh, uit de pan reizende de kosten in de gezondheidszorg willen bestrijden... dat je eigenlijk weer terug moet naar de tekentafel. En dat is de patiënt zelf. En luisteren wat hij te zeggen heeft. Maar hoe werkt dat precies? Want er komt iemand die heeft klachten. Het zou Parkinson kunnen zijn. Dan stel je die vraag... kunt u nog fietsen? Nou, aan de andere kant van de tafel... wordt er waarschijnlijk enigszins verbaasd gekeken over deze vraag. Maar wat zegt het u dan precies? Nou, wat het mij zegt is dat mensen met parkinson tot laat in de ziekte... Hè, daar waren die twee mensen die we vandaag gehoord hebben een mooi voorbeeld van... die kunnen nog wel fietsen. Alleen die mensen met parkinsonisme hebben een veel akeliger prognose... omdat de eh, beschadigingen zich ook in heel andere hersengebieden bevinden. En kennelijk is dat fietsen een hele subtiele, en sensitieve test... om die extra beschadiging in de hersenen al in een hele vroege fase op het spoor te komen. Eh, zelfs dus al op het moment dat die hersenskensje nog in de steek laten... Kan fietsen ook helpen bij het bestrijden van de ziekte zelf? Kan het ook nog een soort therapeutisch effect hebben... als je dan toch nog kunt fietsen om het dan ook maar veel te doen? Ja, dat is een hele boeiende vraag. En dat is een, uh, ook een levendig onderzoeksveld op het moment... waar we zelf ook actief aan meedoen. Um, er zijn twee mogelijke gunstige effecten van het fietsen. Eén is uh, dat veel sporten en veel bewegen waarschijnlijk goed is... om de symptomen van de ziekte te onderdrukken. Maar daarnaast is er... Heel spannend experimenteel onderzoek. Als je 100 ratjes met een vorm van experimenteel parkinsonisme... verdeelt in twee groepen. Je zaten er 50 in de hoek van een kooi lekker warm in een hoekje niks doen. En 50 zet je elke dag op de lopende band. En die laat je zich helemaal de zenuwen rennen. Dan blijkt dat die ratjes die hard gelopen hebben... na de dood, als je dan naar de hersenen kijkt... allerlei nieuwe uitgroeiingen maken in die basale kernen. Uh, dat dopaminesysteem wat kapot is bij Parkinson... blijkt zich bij die ratjes geweldig aan te passen. En het ging klinisch ook veel beter met die ratjes. Nou is een rat natuurlijk geen mens, maar de hoop bestaat... dat je misschien met intensief sporten... de progressie van die ziekte wel eens zou kunnen afremmen. En er stond uh, uh, in, in, in afgelopen weekend, in, of dit weekend dus, in de NRC... een artikel uh, over cognitieve uh, gedragstherapie. Ook uh, uit uh, Nijmegen. Uh, zou, dat, zou dat ook kunnen helpen bij Parkinson? Ja, dat is natuurlijk een heel ander mechanisme weer. Waarom sporten werkt, weten we niet goed. Dat zou voor een deel, uh, denk ik, echt de aerobe component zijn. Dus, dus, dus je hartslag opkrikken en, en boven de 70% van je maximale uh, hartslag uh, terechtkomen. Maar daarnaast is het zeker ook zo dat uh, uh, het, het cognitief bezig zijn... Dus, en daar zou cognitieve gedragstherapie heel goed een onderdeel van kunnen zijn... Uh, ook heel goed voor je is. Dus er zijn onder andere studies bij uh, uh, in het gebied van Alzheimer... dat mensen die een heel actief Brits leven leiden bijvoorbeeld... een lager risico hebben om later dement te worden. Uh, met het idee van use it or lose it... dat je daarmee hersencellen kunt beschermen tegen degeneratie. Maar dat is niet altijd een welkome boodschap, denk ik... dat, dat er een soort maakbaarheidscomponent uh, in je ziekte zit. Nou ja en nee, ik vind, ik vind die maakbaarheidcomponent juist wel heel goed... omdat ik, uh, ik stoor me er wel eens aan dat in de geneeskunde... wij patiënten veel te passief gemaakt hebben. Dus de dokter die op zijn ivoren toren zit... en de, dokter, en de patiënt vertelt wat hij moet doen. Daarmee is intrinsiek een soort passiviteit in de gezondheidszorg geslopen... En dat maakt de zorg denk ik ook veel duurder. En juist dit soort observaties, die ook weer een heel stuk verantwoordelijkheid over ziekte en gezondheid bij de mensen zelf neerleggen, is denk ik uitermate belangrijk om mensen eh, actief als, als, eh, als een serieus subject bij de ziekte te betrekken. En daarmee nogmaals ook een stukje van de kosten van de gezondheidszorg eh, te beheersen. Wat is uw volgende stap in dit onderzoek? Um, twee stappen. We hebben uh, van Michael J. Fox een hele grote subsidie gekregen. Een miljoen dollar om uh, parks om patiënten aan het sporten te krijgen. Dat is eigenlijk, een, uh, nou, misschien ook voor de collega-psycholoog... die bij jullie in de studio zit, nogal interessant. Het is eigenlijk meer een soort gedragsmatige interventiestudie... Om, waarbij we mensen eigenlijk leren om uh, niet zozeer drie keer per week... naar de sportschool te gaan, maar om uh, de auto te laten staan... en met de fietsboodschappen te gaan doen. Om niet de roltrap te nemen, maar de gewone trap te nemen. En uh, daarmee proberen we mensen niet alleen aan het sporten te krijgen... Maar iedereen weet eigenlijk stiekem wel dat sporten goed is... maar vooral om ze aan het sporten te houden. Nou, Midas Dekkers, is het hier niet mee eens bijvoorbeeld? Nou, dat is interessant. Daar ben ik zo nog wel benieuwd wat... Uh, ja, wat die, die, zegt, die zegt dat je lichaam alleen maar slijt van al dat gesport. <laughs> ik heb wel eens ergens gelezen, maar dat moet ik eigenlijk niet te hard op zeggen. dat het aantal uren dat je doorbrengt met het sporten... is precies ook het aantal uren dat je wint aan levensverwachting. Dus als je het niet leuk vindt, dan moet je het vooral niet doen. Um, dus ik, dat is ook wel een intrinsiek element van sporten natuurlijk. Je moet het ook echt daadwerkelijk leuk vinden. Maar ik denk dat die verslagen van meneer Maas en meneer Holzman ook heel goed laten zien... dat zeker voor mensen die ziek zijn, uh, bewegen en sporten... toch een manier is om weer echt serieus genomen te worden en, en die ziekte te kunnen vergeten. Dus ik denk die psychologische kant van, uh, van sport is denk ik ook ontzettend belangrijk. En u kunt dus onderzoek doen met het geld van de man die bekend werd met de film Back to the Future onder andere. Ja, zeker. Hij heeft inmiddels ernstige Parkinson. Hij is overigens zelf ook een prachtig voorbeeld van iemand... die heel goed kan compenseren. Er zijn filmpjes op YouTube van hem te zien... waarbij hij ook nauwelijks kan lopen. Aan de rand van een bevroren vijver komt, zijn schaatsen onderbindt... en er van doorscheurt. Dus ook hij is weer een voorbeeld van iemand die zo'n compensatie gevonden heeft... En ja, dat blijft nog uitermate boeiend, vind ik. Nou, heel veel succes verder met onderzoek. Hartstikke bedankt Bas Bloemhoog, leraar neurologie... aan het UMC sint Radboud in Nijmegen, in Nijmegen en vanuit Nijmegen. En straks praten we verder met onze gasten hier in de studio. Maar eerst is het tijd voor het wetenschapsnieuws van de afgelopen week. Ja, hoe je de, de opkomst en ondergang van het Romeinse Rijk... terug zou kunnen zien in boomringen... vond ik een leuk nieuwtje, kwam van de zweet Ulf Buntgen. Dat is natuurlijk altijd een goede vraag... in hoeverre de geschiedenis en alles wordt bepaald door het weer... Ze zeggen weleens van nou: als het niet zulk mooi weer was geweest in mei 1940, dan waren die Duitsers vast niet binnengevallen. En zo zou het in de 17e eeuw zou het dan een graad kouder zijn geweest. En daardoor overal in Europa onrust zijn geweest. Nou, deze Bündchen die is gaan kijken naar boomringen. En dan is hij aan de hand van die boomringen gaan kijken. Want dan kun je dan zien hoe het weer globaal was in die periode. Komt elk jaar zo'n ring bij. En soms is die wat groter, soms wat kleiner. En dan kun je zien of het wat warmer en wat kouder is. Of er droogte was, dat soort dingen. En vervolgens is hij dat heel netjes naast de geschiedenis gaan leggen, want hij kende zijn geschiedenis ook. En uh, hij vond dus aanwijzingen voor klimaatveranderingen... gedurende de opkomst van het Romeinse Rijk. Toen was namelijk heel erg mooi weer. Politieke onrust tijdens de droogte, dat was in 300 uh, na Christus. En een natte, koude zomer die je zou hebben bijgedragen... aan hongersnood en pest in 1347. Nou ja, ik vond het gewoon wel origineel. En hij is dan, dat heet toch zo mooi, een dendrochronoloog? Dan ben je een uh, dendrochronoloog. Of een boomhistoricus. Tinnitus, dat is, uh, uh, dat is weer zo'n aandoening die je graag niet wil hebben. Eén op de tien Nederlanders heeft het. Dat is een soort uh, traumatische gehoorbeschadiging. Want als je één keer een hele harde knal hebt gehoord... of je bent heel veel naar uh, metalconcerten <kijkt> geweest... krijg je een piep in je oren of een soort zuizing. Het is bij iedereen net iets anders. Je kunt ook nooit uitleggen wat het is. Want omschrijf maar eens de piep in je oren. En soms is dat wel levenslang. En het is een soort fantoompijn. Dus je hebt één keer een hele harde knal gehad... of je bent vaak naar concerten geweest. En dan sterft een gedeel, gedeelte van je gehoor af... Af. Maar de hersenen die, die zijn zo gewend geraakt aan die piep die daar zat... dat ze die gewoon blijven reproduceren. Dus je komt er ook helemaal niet van af. En er is ook het verhaal bekend van een hardrokker in België... die een lange afscheidsbrief schreef voordat hij zelfmoord pleegde... omdat hij niet meer kon leven met die piep. Tot zover het slechte nieuws. Nu het goede nieuws. Bij ratten is het gelukt om die piep weg te krijgen. Het was voor die ratten trouwens niet heel leuk onderzoek... want ze hebben eerst die ratten zo'n piep gegeven... door ze bloot te stellen aan ongelooflijk hard eh, lawaai. En toen vervolgens hebben ze eh, precies op dat... Eh, eerst gekeken of die piep er zat... en toen vervolgens hebben ze een, een andere piep... als het ware in de plaats van dat geluid gebracht. Als het ware. Dus je kan zien zien ze van fantoompijn. En hebben ze een ander geluid eroverheen gelegd... en zo hebben ze die hersens afgeleerd om die piep te blijven horen. Dus ze hebben gewoon die hersenen geleerd om die piep weg te denken... en dat deden ze met een ander geluid. Ja, en horen die ratten dan dat andere geluid of horen ze dan niets meer? Nee, nou ja, dan horen ze wel nog gewoon andere dingen, maar nee, die piep maar niet, die verdwijnt <laughs> niks, ja, ja, ja. ja, Dus op een gegeven moment horen ze die piep niet meer. Nou ja, goed, op ratten behaalde resultaten bieden geen garantie voor de mens... maar het is natuurlijk wel weer goed uh, nieuws. Ja, when it comes to pay, do the thin win... The effect of weight on pay for men and women... was een onderzoek van de London Business School... over de vraag of uh, dikke vrouwen minder verdienen dan dunne vrouwen... en of dat ook voor mannen geldt. Nou, wat blijkt? Magere vrouwen verdienen 16.000 dollar per jaar gemiddeld... meer dan hun uh, dikke soortgenoten. En bij mannen geldt dat eigenlijk precies andersom. Dus als, als je als man wat dikker bent... dan verdien je vaak weer meer dan de vrouw. Nou zou je kunnen gaan interpreteren van... Goldie, Dikke vrouwen zijn gewoon lui, want dat is een belangrijk vooroordeel... jegens dikke vrouwen. Je zou ook kunnen zeggen van... God, die, mensen die, zijn, die mannen die zijn dik geworden nadat ze zoveel geld verdienen... omdat ze gewoon heel veel rondjes gingen geven in het café. Maar deze onderzoekers die zeggen dat dit uh, komt door alle vooroordelen... jegens dikke mensen die uh, tot ons komen via de media... waardoor ze minder snel uh, worden aangenomen en ook minder snel promotie krijgen. Maar je zei dat bij de mannen andersom was. Dus dikke mannen verdienen dan wel weer. Ja, want dat, dan wordt het kennelijk toch wel weer aanvaard. Op, op hun dikte, als ze aangenomen worden. En misschien dat ze ook meer indruk maken. Dat als je met zo'n enorme ja. baasbuik binnenkomt, dat ze ook denken van. Oh, dat is een gewichtig persoon. Ja, die moeten we. Oh ja, en dan uh, over, over dikke mensen gesproken. Twee biertjes per dag krijg je minder kans op suikerziekte. Dat is een uh, nieuwtje dat kwam van Michel Joosten. En als het even mee zit met de telecomautoriteiten, dan hebben die nu aan de telefoon. Ja, vertel eens. Nou, het is al langere tijd bekend dat uh, als men matig drinkt, dus uh, voor vrouwen maximaal één glas per dag... ...en voor mannen maximaal twee glas per dag... ...dat men dan een, een lager risico heeft op het krijgen van uh, diabetes mellitus type 2. In de volksmond ook wel beter bekend als uh, suikerziekte. En ja, of het nou echt door de alcohol zelf komt... ...of door andere leefstoffactoren die samengaan met alcoholconsumptie... ...was nog niet bekend, dus dat uh, heb ik verder onderzocht. En daarnaast heb ik ook nog uh, andere studies gedaan bij mensen om te kijken... Of het nou echt de alcohol was die het effect veroorzaakte door mensen gecontroleerd een korte tijd alcohol te geven. Nou, wat bleek nu uit het onderzoek? Dat uh, mensen die al een uh, gezonde leefstijl hadden, dus al een lage kans hadden op diabetes, omdat ze niet te dik waren, maar ook omdat ze al uh, voldoende be beweegden en niet rookten, dat die mensen nog steeds uh, een lagere kans op ouderdomszuikerziekte hadden wanneer zij drinkten in plaats van als zij helemaal niks dronken. Dus uw advies is uh, hoeveel glaasjes per dag? Ja, voor vrouwen maximaal één en voor mannen maximaal twee glazen per dag. Um, en dat, uh, ja, dat verlaagt de kans op cyberziekten. Oké, okay, maar er was ook kritiek, want u had dan weer niet gekeken naar de nadelige effecten, zoals bijvoorbeeld kanker. Nee, dat klopt. Uh, alcohol is natuurlijk altijd een heel gevoelig onderwerp. Omdat uh, ja, alcohol ook uh, zowel positieve maar ook negatieve gezondheidsaspecten uh, heeft. En inderdaad ver, verhoogt matige alcoholconsumptie ook uh, het risico op borstkanker bij vrouwen. Maar in mijn onderzoek heb ik me afgebakend op uh, ouderdoms Dus wat vond u van die kritiek? Van mensen die zeiden van, ho ho, je, je leeft niet alleen uit angst voor suikerziekten. Er zijn ook andere ziektes. Laat dat glaasje toch maar staan. Ja, ja dat is uh, lastig, heel precair. Want uh, borstkanker is ook uh, een hele aangrijpende ziekte. Uh, maar als je kijkt naar aantallen, dan is uh, ja, diabetes een veel groter probleem in, in Nederland. En ook hart- en vaatziekten. En uh, hart- en vaatziekten, dat risico wordt ook verlaagd wanneer men uh, met mate drinkt. Maar het is inderdaad uh, een, een complex geheel. Maar dan nog, als je alles overal bij elkaar optelt, dan leven mensen die matig drinken langer dan mensen die uh, ja, geheel onthouden. En wat drinkt u dan eigenlijk op een dag? <laughs> um, nou ja, ik drink ook inderdaad. Uh, maar wel met mate. En daarbij moet ik ook zeggen dat ik ook dus let op uh, andere leeftijden, Dus uh, ik voorkom ook dat ik te dik ben. Ik probeer ook zoveel mogelijk te sporten. Ik rook niet en ik uh, probeer ook een uh, uitgebalanceerd voedingspatroon. te Maar welke mate? Dat was eigenlijk meer de achtergrond van deze vraag. Um, nou ja, het gebeurt wel eens dat ik natuurlijk ook wel meer dan twee glazen per dag drink. Maar dat is, uh, ja, probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Bier, wijn of jenever of, of weer iets anders? Nou ja, ik heb dus enerzijds bevolkingsstudies uh, gedaan. En daarbij uh, hebben we dus gekeken naar alcohol en... In de interventiestudies hebben we gekeken dat het eigenlijk niet uitmaakt of men nou bier, wijn of gedestilleerd drinkt. Want we zien uh, bij alle drie uh, vergelijkbare veranderingen. En uh, mijn persoonlijke voorkeur, ja, het hangt af van de gelegenheid. Dank u wel, Michel Joosten. <tosses> <tosses> <tosses> Straks gaan we het hebben over het knuffelhormoon dat helemaal niet zo knuffelig blijkt te zijn. Maar eerst is het tijd voor muziek. Deze fiches, de post-it, de koponnen, mécanique. mécanique. De werd gezongen door Babette en Hugh Coltman. Van oxytocine was reeds bekend dat het een hormoon is dat vrijkomt bij knuffelen en seks. Vandaar dat het in de volksmond ook wel knuffelhormoon wordt genoemd. Maar het blijkt eigenlijk ook hele nare bijwerkingen te hebben. Zo versterkt het vooroordelen en werkt daardoor discriminatie in de hand. Karsten de Dreu, begon begonnen eigenlijk deze uitzending waarin hij zei. Uh, de, de, de slechtste kop was misschien wel. Oxytocine makes Dutchman racist. Uh, zover gaat het dus niet? Nee, zover gaat het zeker niet. Um, wat wij uh, in, in het uh, recente onderzoek, wat nu net gepubliceerd is, uh, uh, hebben gevonden... is dat uh, oxytocine, uh, de, de beoordeling van de eigen groep... Die, van mensen die je ziet als jouw eigen groep... je clan, je, je supporters, je, je familie, uh, enzovoorts... eventueel je organisatie, je collega's... die beoordeling wordt positiever door oxytocine. En daar de beoordeling van mensen die je niet tot je eigen groep rekent, die wordt niet negatiever of positiever. Dat betekent dat oxytocine het relatieve verschil tussen je eigen groep vind je heel goed en andere groepen, nou ja, dat zal allemaal wel. Dat relatieve verschil wordt dus de oxytocine ook versterkt. En dat relatieve verschil is wat wij in de volksmond weer vooroordelen en soms ook discriminatie noemen. Uh, maar dat is iets heel anders natuurlijk dan racisme. Racisme is, uh, is op geen enkele wijze te, te verbinden aan oxytocine. En nee. ook niet aan de resultaten van ons onderzoek. Nee. nee, Ik zei het al, het is veel in het nieuws geweest. Maar voor de mensen die nog nooit van oxytocine hebben gehoord... Wat, uh, wat, waar komt het vandaan, hoe wordt het gemaakt, waarom wordt het gemaakt? Uh, hoe, nou, ziet het eruit? Uh, hoe, hoe ziet het eruit? Het is een molecuul wat, uh, wat als een, uh, als een, uh, een hormoon en, een, uh, en ook wel wat we noemen een neurotransmitter uh, werkt. Het wordt in de hypothalamus aangemaakt. Dat is een onderdeel van het, uh, van het brein. Uh, en het wordt aangemaakt onder verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld als mensen knuffelen of als ze seks hebben. Uh, recent onderzoek suggereert zelfs dat het uh, ook vrijkomt, aangemaakt wordt... als mensen op een vriendelijke, plezierige manier met elkaar omgaan. Uh, dan wordt het aangemaakt en het wordt uh, naar verschillende delen van het brein getransporteerd. Um, en daardoor kan het ook weer allerlei effecten hebben op gedrag wat mensen vertonen. Wat doet het dan? Want het gaat naar verschillende. Dus bijvoorbeeld bij, bij knuffelen gebeurt het, komt dat vrij. Mm -hmm. Wat doet het vervolgens? Nou, een van de dingen die het uh, uh, doet, is dat het uh, de, de activatie in de amygdala onderdrukt. Dat is weer, een, een, onder onder onderdeel weer een onderdeel van het, brein. Onder onder onder onder onder van het brein. Wat heel erg sterk verbonden is met het het euh, oppikken van, van dreiging in de omgeving. En het heeft heel sterk te maken met angstemoties die amygdala. En het lijkt er dus op dat oxytocine, doordat het de amygdala-functies wat, wat onderdrukt... eigenlijk mensen ook wat kalmer maakt, wat rustiger en wat minder bang. Dat is een hele belangrijke bevinding. Maar als ik het zo zie, dus ook minder op hun hoede... Nou ja, dat is dus een van de uh, conclusies die uit eerder onderzoek uh, getrokken werd. En dat is maar zeer de vraag of mensen, uh, omdat ze minder bang zijn... Uh, door he, dat die amygdala minder functioneert... of ze daardoor ook minder op hun hoede zijn. Of dat ze uh, op dat moment nog wel degelijk in staat zijn... om uh, te, een onderscheid te maken tussen diegenen die te vertrouwen zijn... en dan word je naar die mensen toe ook nog meer, nog genereuzer zou je kunnen zeggen... en diegenen waarvan je van tevoren al eigenlijk bedacht hebt dat die niet bij jou horen... dat die dus ook niet a priori te vertrouwen zijn. En dan zie je ook dat die onderdrukking van die amygdala daar ook geen effect op heeft. Maar te vertrouwd lijkt me ook niet goed. Want dan krijg je eh, namens moeder natuursprekend ja. allemaal intilt. Ja. En nou, iedereen weet ook dat ja. te veilig is, is niet weldadig ja. voor de nou Ja, Dat was dus een, van de, uh, een hele belangrijke aanleiding voor ons onderzoek... toen ik uh, een paar jaar geleden uh, de literatuur zat te bestuderen... en ontdekte dat, uh, dat knuffelhormoon, wat tot dan toe steeds aangetoond was... het maakt je mensen minder bang, het maakt mensen vertrouwd... Uh, of uh, ze geven vertrouwen, ze worden heel genereus. En toen dacht ik, ja, maar als je evolutionair denkt dan is het heel opmerkelijk dat er iets in ons brein een neurobiologisch systeem is... wat ervoor zorgt dat we genereus en, en open en, en coöperatief naar iedereen toe worden. Dat, dat, dat overleeft niet, evolutionair gezien. Omdat je inderdaad dan ook heel kwetsbaar wordt. Uh, en het dus aflegt tegen oh. diegene die, die af en toe uh, wel degelijk het onderscheid Als het maakt. zich beperkt tot de groep zelf, is het natuurlijk toch wel een positief, ook evolutionair positief. Ja, maar dat was nou precies het punt wat nog niet gemaakt was. En dat is dus wat we in, toen zeiden, van als dit klopt... dan zou je vanuit evolutionaire theorie beredeneerd uh, voorspellen dat dat vertrouwen wat mensen geven, die generositeit... zich beperkt tot de eigen groep en niet naar andere groepen toe gaat. En dat hebben we toen vorig jaar in een eerste serie studies in Science uh, gepubliceerd... waarin we dat inderdaad vonden. En vervolgens was dus de vraag... nou ja, maar dan vind, daar vonden we het in, in spellen die mensen moesten spelen... waar ze geld konden geven aan de eigen groep of aan zichzelf konden houden. Nou, dan zag je dat oxytocine mensen genereuzer maakt naar de eigen groep toe... Dus een economische situatie. En nu was de vraag, gaat het ook op voor meer oordelen die je hebt? Hele impliciete, uh, haast onderbewuste oordelen... ten aanzien van de mensen van je eigen groep, de mensen, mensen van andere groepen. Hoe onderzoek je zoiets eigenlijk? Want, want hoe moet je het dan opwekken? Moet je dan die mensen eerst in een laboratoriumzetting heel erg gaan knuffelen... zodat ze lekker veel oxytocine krijgen? Nou, nou ja, dat zou, dat, dat zou een mogelijkheid zijn. Alleen dan doe je waarschijnlijk nog een heleboel andere dingen... dan alleen maar oxytocine opro oproepen. Um, wat wij gedaan hebben is: um, je kunt oxytocine, is een medicatie die, uh, die uh, ook, ook via de apotheek op doktersvoorschrift te koop is. Sterker dan ook, op internet wordt het aangeprezen als knuffelhormoon. Ja. Nou, ja, nou daar moet je je ernstig van afvragen hoeveel oxytocine er werkelijk in zo'n uh, spray zit. Die je op internet kunt kopen. Er wordt ontzettend veel geld voor gevraagd. Dat is een scam en dat moeten mensen gewoon niet doen. Dat, is, dat slaat gewoon nergens op. Is maar, de synthetische versie echt zo, goed, zo echt als werkelijke oxytocine wat we zelf aanmaken? Uh, nou ja, het komt in ieder geval heel erg dicht in de buurt. Dus moleculair gezien is het, uh, is het een, een, een hele goede uh, analoog. Ja, ja absoluut. Uh, wat wij gedaan hebben in, in dat onderzoek uh, is uh, uh, dus de medicatie gebruikt. En we hebben een placebo laten maken die identiek is aan, aan, uh, aan de medicatie. Alleen die de neuropeptide, dus dat molecuul, niet bevat. Um, en wat we dan doen is, um, we hebben een heleboel mensen in ons laboratorium. En de helft van de mensen krijgt dan de medicatie. De andere helft krijgt de placebo. Wie Met die neuspray. Ja, dat is een ja. neuspray inderdaad. Uh, mensen krijgen dus uh, een, een flacon. En uh, wij weten niet wat ze krijgen. Zij weten niet wat ze krijgen. Dat is volstrekt blind. Uh, mensen dienen dat zichzelf toe. En vervolgens doen ze allerlei taken in het onderzoek waar we het nu over hebben. Moesten ze dan oordelen geven over leden van de eigen groep of leden van andere groepen. En dat werd aangeboden bijvoorbeeld doordat we namen lieten zien... Nederlandse namen of we lieten Arabische namen zien of Duitse namen. En dan moesten mensen telkens dat uh, aangeven of ze iets positief of negatief vonden... moesten ze heel snel doen, waardoor, ze eigenlijk dat, waardoor je eigenlijk een beetje onderbewuste reacties te pakken krijgt. En wat we dan zagen, is een standaard effect is dat mensen positief reageren op eigen namen... in uh, de, de Nederlandse namen in ons geval... en wat langzamer positief of wat sneller negatief op... Uh, Arabische of Duitse namen. En uh, dat, dat effect vonden we ook weer. En wat we nou vonden was dat onder, was mensen die neusspray met het medicatie... met oxytocine hadden gekregen... dat ze dan de eigen groep nog positiever gingen zien. Nou, en dat is uh, aanwijzing wat wij dan dat etnocentrisme noemen. Eigen wordt nog mooier. Dus als je Mohammed op een brug ziet staan, dan gooi je hem er vanaf. Nou ja, in een van de experimenten hebben we inderdaad dat ook onderzocht. Uh, daar kregen mensen een, een, een aantal dilemma's. Een heel bekend dilemma is een dilemma waar jij staat op een brug. Naast je staat iemand en over, onder de brug komt een trein over de rails aan. En die dreigt vijf mensen te overrijden. En wat jij nou kunt doen is de persoon naast je van de brug duwen op de rails. Waardoor de persoon overreden wordt. Maar de trein tot stilstand komt en je dus die vijf mensen het leven redt. Wat doe je? Duw je de persoon van de brug of niet? Nou, dat is een vreselijk dilemma. Uh, in ons geval uh, beschreven we de persoon naast je... ofwel met een Nederlandse naam, uh, Maarten of Gerben... of met een uh, buitenlandse naam. In één studie was het Ahmed of Youssef. En in nog een andere studie waren het Duitse namens... Helmoet of uh, Rudy. En wat we nou zien, en dat was ook weer te verwachten... is dat mensen sneller geneigd zijn om... nee, ik moet het anders zeggen. Minder snel geneigd zijn om iemand met de eigen van de eigen groep voor de rails te gooien... dan iemand van een andere groep. Maar het is wel moeilijk als je heel lang hebt geknuffeld... met je Tunesische vakantieliefde. Ja, maar dat, um, dat zou kunnen dat er een aantal van dat soort proefpersonen tussen zaten. Want ze hebben er ook ongetwijfeld een aantal tussen gezeten... die heel erg geknuffeld hadden met hun Nederlandse vakantieliefde. Dus dat soort dingen, dat middelt Ligt zich dan als het goed is uit. Maar wat wij dus zagen, was dat standaard effect... dat je mensen van die eigen groep minder snel voor de leeuwen gooit. Maar ook dat effect werd weer sterker... als mensen oxytocine hadden gekregen vergeleken met de placebo. Dus je geeft inderdaad een relatieve bevoorziening van de leden van de eigen groep. Die bescherm, neem je hem eerder in bescherming. Of die, die, die offer je minder makkelijk op ja. als je oxytocine hebt gekregen. Je zei net, het is evolutionair gezien, uh, is het beter om, om zeg maar een groep te hebben... waarbij je in blijft, omdat je minder kwetsbaar bent. Mm -hmm. Nu we, uh, dat was dan ook vreemd, omdat het te zien, <kwijnt> bij dat dat in eerste instantie leek dat niet zo te zijn. Mm -hmm. Is het niet zo in een wereld waarin we steeds meer met elkaar communiceren... steeds kleiner, wordt je steeds uh, verschillende, weet ik van, Chinese vriend hebt op internet... en dat het kleiner wordt, dat het misschien wel uiteindelijk... dat u die kant wel op evolueren? Of denkt u dat het gewoon niet gaat gebeuren? <tos> nou, ik, ik, ik ben bang dat het niet, uh, niet gaat gebeuren. Kijk, wat wel heel belangrijk is, en dat is ook Waarom ik uh, wat verbaasd was over die kop waar we mee begonnen over racisme. Is dat we weten uit enorm veel onderzoek uh, in de sociale psychologie dat wie jij als eigen als ons ziet en wie jij als niet ons als buiten ziet... is eigenlijk heel erg variabel en is ook manipuleerbaar. We kunnen heel erg veel dingen doen om ervoor te zorgen... dat mensen anderen als lid van de eigen groep gaan zien... of juist als de tegenstander. En Een klassiek voorbeeld is dat Ajax en Feyenoord supporters... Uh, die staan elkaar naar het leven. Ja. Maar op het moment dat, er, uh, dat Nederland tegen Spanje in de finale staat... dan staan ze gebroedelijk naast elkaar en trakteren elkaar op bier. Dan ineens wordt de, worden die twee groepen wordt één grote groep... En wat je dus ook zou verwachten... is dat oxytocine, wanneer Ajax tegen Feyenoord speelt... dan maakt Ajax-supporters nog meer voor Ajax. Maar op het moment dat Nederland tegen Spanje speelt... dan maakt oxytocine Ajax-supporters nog meer voor Feyenoord en omgekeerd. En de keerzijde van liefde is altijd haat. Want nou ja, die altijd bij haat, elkaar. doet dat ook weer uit liefde. Ja, nou ja dat, dat is, dan wordt mij altijd wat te filosofisch. Maar dat is, uh, die, die dingen liggen heel dicht bij elkaar. En, wat ik denk heel belangrijk is, is dat, uh, uh, nou ja, dat je die wie je bij je, uh, wie, wie je tot je eigen groep rekent en wie je tot een andere groep rekent, dat is heel erg uh, makkelijk aan te passen. Maar op het moment dat je iemand tot je eigen groep rekent, dan zie je dus dat, dat dat, die hormonen inderdaad daar ook weer een belangrijke rol gaan spelen om die groep bij elkaar te houden enzovoort. Is het handig inzetbaar in de toekomst voor in het leger? Nou, het, is, het valt mij de hele tijd op. Toen, toen we in, in Science publiceerden, was, uh, werd het leger erbij gehaald. Dat is een belangrijke implicatie van onze bevindingen. Dat men zei: van kijk, je moet oxytocine gebruiken om, uh, om uh, de militairen, om de groepscohesie in, uh, in, onder, onder soldaten te bevorderen. Uh, nou, en vooral ook omdat nu, wat nu, waar je nu achter bent gekomen, is dat ze ook dan nog meer gaan vechten om die groep, voor die groep. Ja, nou, we hebben niet gevonden dat ze echt gezet. gaan vechten. We hebben, we, we, we hebben niet aangekomen nee, dat okay, ze gaan vechten, maar... want we hebben ze niet laten vechten. We hebben ze uh, uh, uh, taakjes laten doen, uh, vraagjes, uh, vragen gesteld. Uh, wat ik wel denk, op basis van ons eigen onderzoek, maar ook dat van anderen wat nu een beetje begint te verschijnen, is dat oxytocine een hele belangrijke rol speelt bij, inderdaad, het, het, bij de binding van de eigen groep. En ja, dat is in het leger ook belangrijk. En dat is in, voor voetbalteams ook belangrijk. Dus het is in die zin voor allerlei groepen is het heel erg belangrijk. Ook in arbeidsorganisaties is dat belangrijk. En daar speelt oxytocine dus een rol in. Uh, en, en, um, maar het is uh, te koop op internet. En u zegt niet, van ga er allemaal aan om voor dat groepsgevoel. Nee, omdat... Uh, nou, een paar dingen. Ten eerste heeft oxytocine ook bijwerkingen. Dus je moet het gewoon uh, uh, voorzichtig. En, ge en je moet wel even weten wat je doet. Uh, het tweede is dat... Um, als je niet weet wie je tot je eigen groep rekent... Euh, dan geef je iemand oxytocine en dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Dus er werd ooit gezegd van... Uh, dat, dat je oxytocine over massa prote protesterende massas moest uitsprayen. Want dan zouden mensen dat opsnuiven. En dan zouden ze allemaal ineens heel vredelievend worden. Nou, uit ons onderzoek blijkt, los van het feit dat dit ook weer een volstrekt idiote suggestie is... Uh. maar als het nou zou werken, dan zou dat betekenen dat die protesterende massa... die tegenover de politie staat, die dus die oxytocine dan staat te sprayen... dat die massa ineens onderling nog cohesiever wordt en nog meer bereid wordt... om, om zich voor de groep, de eigen groep te offeren. En daarmee eigenlijk je het probleem alleen maar versterkt. Ja. Dus je moet erg oppassen met het toepassen van dit soort eh, bevindingen. Misschien is dan een, een tegengif ontwerpen, dat je dat over de massa uitstroomt. Ja, of misschien moet je andere dingen doen. Gewoon eens praten met elkaar. Dat is misschien ook een heel goed idee. Dank, Karsten de Dreu, hoogleraar psychologie aan de Universiteit in Amsterdam. Blijf gezellig zitten, want wij gaan zo met de man naast u, geochemicus uh, Olaf Schuiling, gaan wij het hebben over um, hele andere zaken waarmee hij dus 25 miljoen dollar kan verdienen. Maar nu eerst wetenschap in één minuut. Wetenschap in één minuut. <truimus> Ik heb een tijdje in een tropisch regenwoud gewoond en gewerkt. We leefden heel primitief in een hangmat, in een zelfgemaakte hut. Alle techniek die staat dan eigenlijk stil, die heb je niet meer ter beschikking. Dus je moet uitgaan van geluiden die er zijn. En zo leer je dus de natuurklok. Dus een bepaalde diersoorten die een bepaald tijdstip voor zonsondergang een geluid geven. In de volgorde is het meestal dat er cicaden beginnen. Daarna heb je dus de boomkikkers. En uiteindelijk stopt dat en dan is het helemaal stil. En dan gaat het over in nachtgeluiden. En dan krijg je dus allerlei... nou De muziekvogel zit erbij. Maar er zitten allerlei hele bijzondere dieren bij... die dus dan de hele nacht beschrijven. En dan ochtends vroeg voor zonsopgang. Dan zien dus die brulapen boven in de toppen al de zon aankomen. En dan beginnen ze ongelooflijk hard te bulderen door zo'n bos heen. En dat maakt je echt wel wakker. Daar heb je dus de totale sfeer van de nacht van de tropen. En dat zijn de sfeerelementen die je in leven nooit meer vergeet. U hoorde Bob Ursem, wetenschappelijk directeur van de botanische tuin in Delft. Olaf Schuiling zit hier aan tafel. U hoorde hem al eerder in deze aflevering van Labyrinth Radio. In de race dus voor 25 miljoen dollar. Uitgeloofd door Al Gore en Richard Branson. Voor het idee dat een oplossing zou kunnen bieden van, voor het CO2-probleem. U bent nog een van de tien uh, inzendingen die me nog meedingt voor de prijs. Wat is uw plan? Dat is heel slim. Heel slim van mij. Van, niet, niet van te zeggen. van, omdat van, van echt... de natuur. Oh. oh, van de natuur. Ja, ik heb gewoon de natuur afgekeken. Onze aarde laat ieder jaar iets van een miljard ton CO2 opborrelen. Als dat niet weggenomen zou worden... dan zouden we nu een situatie hebben zoals op Venus... met 80 atmosfeer CO2-druk... en een uh, oppervlaktetemperatuur van 450 graden en zo. Ja, wij zouden het dus niet hebben, want dan zouden we niet bestaan. Maar... Uh, de aarde heeft kennelijk een truc om dat regelmatig eruit de, uit de atmosfeer te halen. En die truc is heel gewoon: dat is de verwering van gesteentes. Gesteentes verweren met water en koolzuur. En zetten dan dat koolzuur om in een bicarbonaat. Oplossing en die gaat naar zee. En dan maken ze daar in zee maken ze daar kalkstenen van en dolomieten. Dus overal als u een koraalrif ziet. of een grote. zeg maar de Limburgse krijt of zo. of uh, u, u gaat in Italië naar de dolomieten. dat zijn allemaal de grote opslagplaatsen. waar de aarde zijn CO2 in. definitief in opbergt. Nou, op het ogenblik is het zo dus dat wij pakweg 30 keer zoveel CO2 de lucht in sturen dan de aardige gemiddeld doet. En die natuurlijke verwering die houdt het niet bij. Dus het gehalte in de atmosfeer stijgt. Dan lijkt mij de logische oplossing. Dan moet je zorgen dat je die verwering een beetje helpt. En hoe doe je dat? Nou, verwering is afhankelijk van het hoeveelheid gesteente wat bloot ligt. Blootgesteld is aan de atmosfeer. En het is ook een functie van uh, het geschiktste klimaat. Dus de truc is, je zegt van... ik neem het gesteente dat het meeste voorkomt en makkelijk verweert. Dat is die olivijngesteentes. Ik maal die en al die korrels die stooi ik uit... in het klimaat, in het gebied waar de verwering het snelste gaat. Dat zijn dus de natte tropen. Olivijn, wat moet ik me daarbij voorstellen? Olivijn, ja, dat is een mooi groen mineraal. Uh, het is wat u niet zou zeggen, want de meeste mensen hebben het ooit gezien... maar het is het meest voorkomende mineraal op aarde... alleen het zit meestal op 30 kilometer diepte onder onze voet. De hele aardmantel, zoals we dat noemen, bestaat eruit. Maar gelukkig hebben we plaattektoniek, dus af en toe komt er zo'n hele school van dit spul naar boven geschoven... op allerlei plaatsen. Er zijn echt heel veel voorkomens van olivijn. Ik ben net bij de grootste van de hele wereld geweest, dat is in Omaan... En ja. En dan? Dan moet u het eigenlijk daar afraspen, meenemen, De, ja, uitleggen? Gewoon, en gewoon dan... open, open pit, uh, dus open, uh, hoe heet het ook? Ja, open pit zeg ik altijd, maar dat, is dat duidelijk? Butsen? Uh, groeven, groeven? Groeven? Gewoon, uh, steengrooves, Jetsen, steengrooves, groeves, groeves, groeves, ja. Steengroeven? Steengroeven. Groeven, En dat ga je dan gewoon mijnen. En dan ga je het malen en ja, en dan... Uh, en dan moet je het uitstrooien, maar het moet in contact komen met water. Wil het echt ja, het zijn effect hebben? Ja, moet in contact hebben. komen met water. In de Sahara werkt het niet. Oké, okay, en waar moet je het dan heen brengen? Zo, ik wil dus een aantal olivijnmijnen in de natte tropen openen. Het Dijmijn en het niet te ver weg brengen. rond die mijnen. Pak weg een paar honderd kilometer op zijn hoogst. Want anders krijg je weer uitstoot. Toch? Oh ja, maar goed. Ja. Nou, dat valt ontzettend mee... Uh, daar hebben ze een, een life cycle analysis op gedaan, hè, een LCA-analyse. En het blijkt dus dat uh, gemiddeld de, het mijnen, malen en uitstrooien van die olivijn... 4% van de CO2 kost die het uiteindelijk definitief wegvangt. Maar waarschijnlijk krijgt u er ook nog met iets anders te maken, want uh, als u, u kunt niet zomaar zeggen we gaan dit over het tropisch regenwoud uitstrooien. dat kun je wel zeggen. Ja, maar, je... maar zo'n regering zegt dan ja, maar meneertje, wat zijn dan verder de consequenties? Oh ja, met die regering moet ik, ik zo min mogelijk te maken hebben. Die, die, arme, <laughs> ja. die arme boeren, ja, die geen, geen kunstmest kunnen kopen, die zijn blij als ik zeg jullie mogen gratis een mineraal uitstrooien op het land, dat breng ik bij jullie. En dat ze is in ieder geval gaat gedeeltelijk zorgen dus dat de bodem daar weer wat vruchtbaarder wordt. Maar wat, wat heeft het om. Heeft het niet ook nog andere consequenties? Zijn die al getest? Sorry? Zijn de, de, wat het ook voor andere consequenties kan hebben, is dat al getest? Ja, dat is al 4,6 miljard jaar getest. Want zo oud is het Ja, Jawel, maar dan zit het onder de grond. Maar u gaat het even... al... Tuurlijk, neem rustig een rustige slokje water. Maar dat is, toch, dat is toch vaak wel aan de hand... Het is dat, gewoon, dat als je iets doet, dat het weer elders consequenties heeft. Het heeft al 4,6 miljard jaar prima gedraaid. Jawel, maar het zit onder de oppervlak. U wilt nu aan de oppervlak brengen, dat is natuurlijk wel nee, het verschil. maar de hoop van die statistiek... normaal verweer ze als ze aan de oppervlak leren... Goed. Ja, ik had het wel voorspeld. Um, wilt u een dropje? Want ik wij heb, hebben hier dropjes. Want wij ik heb De afgelopen twee uitzendingen heb ik uh, heel lang gehoest. Dus ik denk dat u het bij we deze zijn, heeft over. We zijn blij dat u het overneemt. U zegt, ik wil zo min mogelijk met die politici te maken hebben. Is, is dat niet uh, uh, ook een beetje het jammer, Want u heeft vaker uh, goede plannen. U staat bekend om uw goede plannen. En uiteindelijk... Komt er nooit zo ontzettend veel van terecht? En heeft dat er niet mee te maken dat nou, u het weliswaar bedenkt... maar dat u ben, het nooit ik ben doorlobbyt. Ik ben een van de weinigen die een industrieel proces heeft ontwikkeld... wat in Nederland toegepast wordt. Dus. Welke is dat? Het defosfateren van mest. Oké, okay, dat, ja. dat, dat plan is er wel van gekomen. Maar grosso modo kan ik zeggen dat ongeveer ja. 9 van de 10 plannen... van de heer Schuiling niet doorgaan, toch? Dat komt natuurlijk omdat als je veel ideeën hebt... dan zijn er een aantal die niet meteen geaccepteerd worden... Maar dit idee, dat loopt op de ogenblik al heel aardig. In Nederland zijn er ook dakdekkers die het doen. Er is een groot kunstmestbedrijf die wil met olivijn... voor het eerst van uh, een CO2-neutrale kunstmest maken. We hebben het uh, toegepast in vergistels. Mag, vergistels. U mag iets rechter in de microfoon uh, praten. We hebben bij de vergistels hebben we dus olivijn toegepast. En dan blijkt... Het... Uh, Biogas, wat je maakt, blijkt een stuk beter te worden. Ik haal de CO2 eruit. En het wordt dus methaanrijker. Het stinkt niet meer. Ik zal het niet allemaal uitleggen, maar ook daar is een goede reden voor. En het blijkt dat ook de hoeveelheid methaan die ik maak, dus toeneemt. Nou, dus er loopt nu gewoon al. <coughs> op half-industriele schaal al een aantal dingen die dus. Uh, laten zien dat ze olivijn op allerlei plekken kan, kan worden toegepast. Maar, maar u heeft het nu vooral over de, de, de wetenschappelijke kant. De, de vraag of het werkt. Maar, maar zou u uh, meer bereikt hebben in uw leven... als u ook daadwerkelijk de politieke kant, de bestuurlijke kant... als u ook meer een lobbyist was geweest? moet wel leuk blijven. Ja, u kijkt ook meteen met een gezicht... Ja. alsof ik een bord spruitjes uh, met mayonaise ja, vocht neerzet. Ja, ja, dat is dat nog niet eens zo verschrikkelijk, maar... Uh... Nee, het idee dat ik uh, de politiek zou moeten gaan of uh, bankier of weet ik wat... dat zou me echt niet aanstaan. Nee, begrijp ik ook wel. U had ook een keer het plan om, om wat was het, India en Sri Lanka met elkaar te verbinden. Ja, of Nederland op te heffen. Nederland uh, op te heffen in de zin van hoger brengen. Ja, ja. ja, ja. Hoe, hoe, hoe zat het met dat plan van India en Sri Lanka uh, en daarna het plan van Nederland? Nou ja, ook dat is het heel simpel iets... Je hebt die kalkstenen die in de ondergrond liggen. Als je de zwavelzuur in spuit wordt het gips. gips heeft een dubbele volume als van kalk. Dus het gesteente zet uit en het kan maar één kant op en dat is daarboven. Waarbij dan gezegd moet worden tussen India en Sri Lanka is het heel ondiep. Heel ondiep ja. en daar dat ligt ook kalk kalksteen. in de ondergrond. Ja. En ja. u wilt het dan, uh, dat injecteren ja. Ja. met Ja, zwavelzuur en dan zet het uit. En in ja. principe zijn India en Sri Lanka volgens u dan gewoon met elkaar verbonden? Ja, het, Als ze zit dat er zitten natuurlijk wel wat haken en ja, openaam, de ogen aan. Maar... Waar, waarom zouden we dat doen? Um, om een makkelijke verbindingsweg tussen uh, India en Sri Lanka te hebben. En uiteindelijk is dat in de Indiaanse uh, mythen uh, is dat ook al bekend. Want er was een keer een Indiaanse prins gestolen... en meegenomen naar Sri Lanka. Nou, en toen heeft hij dus ja. de god Hanuman... Die hulp genomen en die is met een leger, heeft in één dag een brug gemaakt en toen heeft hij zijn bruid teruggehaald. Dus. En hoe zat het met plan dus meen, ja, nee, ik, ik ja. het plan om Nederland te verheffen? Het plan om Nederland op te heffen, zeg maar. Om Nederland ja, te daar, ik moet zeggen, af en toe komt tot er nog eens een keer op terug. Van ja, eigenlijk zouden we daar toch eens een keertje een echte test voor moeten doen enzovoort. Maar, maar wat was het plan? What? Wat was het plan, hoe werkte het? Nou, bijvoorbeeld voor de kust. Je kunt zeggen, we hebben er veel kalk in de ondergrond. Als je daar afvalswafelzuur... Gewoon af... hetzelfde als India en Sri Lanka. Ja, hetzelfde, ja. En dan kun je dus barrières maken, ondieptes, dus, zodat je dus de stroming en de, en, de, en de storm en de branding uit de kust kunt houden. Ik hoorde van een, een collega van u een keer dat u een jaar lang in het bak had geurineerd. Nee, maar ruim een maand. Oh, dat viel nogal mee. Je ja, zie je verhalen worden groter ja, ja, met ja, de jaren. Ja, ja, ja, ja. Een maand, dat is nog wat te overzien. Dat was, maar... uh, dat was een heel, heel geslacht experiment. Dus ik heb op die manier een pot pure zuivere magnesium ammonium, fosfaat gemaakt. En hoe vaak moest u dan in die, in die bak piezen? Uh, zo vaak als ik normaal het ook zou piezen. En dan, de, dan deed ik de deksel er weer op. En dan de, bij de volgende keer goot ik dat af... En de, het er weer in. Maar het Want, ging erom dat u het urine en... Uh, die reageert uh, wilde, dan met die MGO die ik in die pot had. En dat maakte dus dat... Ja, en dat u het wil afscheiden van zeg maar, uh, onze andere uitwerpselen. Uitwerp, waar ja, ze nu in Zweden ja, ook ja, mee bezig ja, dat, zijn, toch? Uh, dat doen, hebben ze in Zweden om dezelfde reden ondertussen al vrij aardig ingevoerd. Gescheiden urine en... En ik denk dat er goed... Er is trouwens nu een project gaande in sneek ook. Om wat hetzelfde doet. doen. Uh, Pieter zei net al, die noemde nog wat voorbeelden. We hebben nog de Rode Zee afdammen, de Zwarte Zee. Uh, er kunnen zware metalen in. U heeft heel veel plannen. Is het dat u misschien te ja, dat, vooruitstrevend dat komt, bent? Dat komt zeer binnenkort uit. De Zwarte Zee, ja, ik denk dat het absoluut de veruit de veiligste manier is... om van onze zware metalen af te komen. Nou ja, u heeft binnenkort 25 miljoen. Dan kunt u misschien wel wat van die plannen... Dat ja, werkelijk... maar die mag ik alleen maar besteden. Die mag ik... Om, oh, uh, alleen in en dat ene plan? Uh, ja. Om ja. olivijn te doen. Ja, ja. nou, hartelijk dank Olaf Schuiling, uh, hoorde u. Hij is uh, geochemicus. En ook dank uh, eerder in de uitzending te horen... neuroloog Bas Bloem vanuit Nijmegen en Karsten de Dreu, psycholoog. Dank. Ja. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden... via onze website labyrinth.nl. Via die website komt u onder meer te weten... hoe u zich abonneert op onze podcast. En Labyrinth is ook op televisie te zien komende dinsdag weer... om vijf voor half tien op Nederland 2. En dan gaat het over poep, pies, kak en fosfor. En volgende week zondagavond zijn wij er weer. Op Radio 1 tussen 8 en 9. En nu op deze zender het journaal. Nog een mooie avond. Scherpe vragen. Maar de vraag is, wist Defensie al dat dit eraan stond te komen? Dicht bij mensen. Laat ik zo stellen, ik was gewoon niet gelukkig. Ik leefde van mijn gevoel in een wereld die niet klopt. Het ochtendhumeur. De weg omhoog was ingeslagen, dat wist ik zeker. Het begon los te komen en eindelijk sliep ik weer. Nieuws met een knipoog. Is er wat u betreft een mogelijkheid... dat het eerder met psychologische factoren te maken had en helemaal niets met God? Goedemorgen Nederland, morgenochtend vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.